Op het hoogtepunt moesten mensen ongeveer twee uur wachten voordat ze naar binnen konden. De directeur hoopt morgen de 50.000ste bezoeker van dit jaar te verwelkomen. Het antieke gemaal werd maandag door het Friese waterschap aangezet om overtollig water naar het IJsselmeer te pompen. Het weer vanuit het zuidwesten regen. Vannacht wordt het geleidelijk droog. Morgenochtend afwisselend zon en wolkenvelden. S'middags vooral in het zuiden van het land regen. Het wordt dan zo'n 8 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. De NTR. Dames en heren, goedavond. Toen popmuziek nog beatmuziek heten, maakte de vader naam in Swing in Londen als de helft van het duo Simon en Marijke dat overal was waar het gebeurde. En de zoon is een van de opwindendste nieuwe popmuzikanten die twee plannen heeft. A. Een mooie plaat maken en B. Nog veel mooiere platen maken. Hier zijn Douwebob en Simon Postuma. U presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van woensdag 26 december. Het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week. Van maandag tot en met donderdag op Radio 1. En blijf bij ons vanavond, want we hebben ongelooflijk mooie live muziek van Douwe Bob. Leuk dat jullie er zijn, vader en zoon. Dankjewel. Op deze kerstdag, maar laten we gewoon eerlijk zijn: jullie vieren meestal geen kerst, toch? Douwe? Nee, nee. Houdt u niet van? Nou, ik weet het niet. Nee. Nee. Is nee. geen traditie in jullie gezin, kerstvieren, Simon? Niet echt, nee. Nee? Nee, wel vroeger natuurlijk. Toen ik een kleine jongen was, er was er een boom en de, de kerk enzovoort enzovoort. Ja, want je komt uit een, een heel traditioneel muzikaal gezin uit Zaandam, geloof ik? Nee, niet zo. Nou, al, alhoewel wel. mijn vader kon pl plotseling kon hij heel mooi uh, orgel spelen. Ja. Dat, had ik nooit, dat had ik nooit verwacht van. Ja, maar een heel ander genre dan je zoon. Zullen we maar zeggen. Dat zullen we Nou, dezelfde naam, hè? Naar, Dat wel, hè? Naar mijn vader, ja. ja. Dus er ja. zijn een heleboel douwers. generatie op generatie Douwe. <laughs> en deze douwe, jouw zoon douwe, die, die maakt nu verroren als singer-songwriter. De beste singer-songwriter van Nederland is die toe uitverkoren. En hij heeft ook een liedje gemaakt, uh, I Don't Like Christmas. En het is in première gegaan in het radioprogramma van, uh, van Giel, Giel Belen op uh, 3FM. Gaan we even naar een fragmentje luisteren. see my friends i guess i don't like christmas all that much don't want turkey on the table i want to eat my salad in my socks no glue wine in my jar i'll have a whiskey on the rocks well i hope you understand i'm much of a family man i guess i don't like christmas all that much Being nice, it's strange. We need this time of year to help someone and turn a listener to people who are suffering all their life. Well, maybe I've got it all. Ja, dat is hem. Douwe Bob met zijn laatste Christmas song I Christmas. Maar dit is niet wat we de hele uitzending gaan horen. Maar wat wel leuk is wat we hoorden. Simon, dit was de banjo. Ja. Yeah. Die jij uh, Douwe Bob cadeau hebt gedaan bij zijn afgelopen verjaardag. Nog maar heel kort geleden. Met zijn moeder, moeder. Met, met je moeder. Ja. Twintig jaar geworden. Ben ja, je toen wow. Gefeliciteerd. Ja. Waarom, waarom hebben jullie een banjo aan Douwe gegeven? Omdat hij zo uh, eigenlijk... Uh, we kwamen erop omdat hij... Hij uh, houdt van country. Mm -hmm. En ja, wat is more country dan een hè? Ja. Een lapstil. Maar was het. Was het... <lacht> dat is het volgende cadeau, begrijp ik? Ik hoop het wel, ja. Word Ik hoor nog even sparen van je vader. <lacht> maar maar uh, dat geeft ook een beetje richting, muzikaal richting, Simon, zou je kunnen denken. Dat je zegt van, nou, die country, hou dat maar vast. Nee, of, of is dat niet zo? Moet ik dat nee, niet zo zeggen? Nee, ik, ik, ik, dat hebben we aan, aan, aan hem toegevoegd. Dat is een bepaalde waarde die jij is. zou wel. Uh... Je gaf het gewoon omdat ik er om had. Ja, ook, ook, <laughs> ja. ja zeggen dat dan ik wilde een banjo en toen kreeg ik een banjo. Wat ja, wil je? Banjo zo was het ja. Nou, je bent toch niet een heel erg verwende jongen of. Nee, nou. Nou, nou ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Ik, ik, ik ben, let's be honest. Ja, yeah, let's, let's be honest. Ik ben, uh, ik ben opgegroeid met veel liefde. Ik ben in ieder geval verwend in liefde. En ik ben ook. Maar ik heb ook wel, we hebben ook wel. Um, tijden gekend dat. Uh, dat we uh, helemaal geen, geen centenmark hadden. Weet je? Ja, ja, ja, ja. dat ik. bedoel. Dat er geen geld thuis was. Dat er geen, geen geld was. Zowel maar, niet bij je vader als bij je moeder. Ja, ook. Ja. We, we, we konden altijd, altijd, altijd wel doorkomen. Maar we hebben wel. Ja. We hebben wel, wel tijden gehad dat het wel, wel gewoon ja. zwaar was. En nou we toch hiermee bezig zijn al meteen. Zijn er ook dingen waarvan je zegt, nou dat is dat ben ik wel tekort gekomen. Want aan eten en drinken ben je niet tekort gekomen. Liefde, Liefde ben je niet, niet tekort gekomen. Muziek al helemaal niet. Muziek al helemaal niet. Nee, ik vind het uh, nee. Ik, ik weet het niet. Ik' nee. blessed. I'm fucking blessed, yeah. ja. Zo ervaar je dat ook? Ja, zeker weten. Ja, ja, ja. ja. Jullie hebben, nou, ik heb jullie namelijk een beetje meegemaakt voor deze uitzending. Jullie hebben zeg wel tien keer tegen elkaar gezegd: I love you daddy. En ik hou van je Bob of Douwe Bob of weet ik veel. Maar jullie zijn ook heel. Uh, jullie, yeah. jullie, jullie vertellen elkaar ook de hele tijd dat je van elkaar ja, houdt. Ja, dat is gek, hè? Nou ja, het is meer. Wa wat is dat? Dat je dat elkaar de hele tijd wil ja, vertellen? Ja, dat zeggen we altijd tegen elkaar: I love mm -hmm. you. I love Douwe Bob so much. And he loves me so much. Ja. He, ja, ja, ja, ja. Ja. En ik hoop dat als ik het vaak genoeg blijf zeggen... dat het dan ook waar is, weet je? Ik begrijp dat het gewoon een mantra is en dat je iets af wilt dringen. Ik van, Ja, zo krijg je je zin vanzelf dus een, beetje, een beetje, schiet gebetje. Ja. Mensen thuis, ik moet een uur door met deze mensen. Oh my God. Oh my God. En dat, maar dat gaat heel goed lukken, dat weet ik zeker. Simon heeft de mooiste verhalen uit de geschiedenis. De geschiedenis die hij eigenlijk meemaakte. Want hij is van de fool, het bekende Design duo dat zich uh, in, in, in, in, ja, wereldwijd eigenlijk bezig hield met de grote artiesten der aarde. Bijvoorbeeld, ik heb hier gewoon portfolio heel veel voor de Beatles gedaan, hè Simon? Ja. Hey, bijvoorbeeld de kleding die de Beatles droegen tijdens de televisieshow van All You Need Is Love in 1967. Ja, yeah, All That. All That. Een Apple boutique in Londen, de, de ontwerpen daarvoor. De Rolls Royce the, van John Lennon. Ja, maar ook de, de, de, de, de, de Apple Shop. Ja, precies. Gedecoreerd, ja. Ja, enzovoort, enzovoort. Daar is ook een boek uh, van, daar staat die geschiedenis voor een groot deel in opgetekend. Een fool, zoals je zei. Simon Postuma. En Douwebob is dus net uitverkoren tot uh, Serious Talent van uh, 3FM. En singer-songwriter van Nederland. Hij gaat heel veel live spelen, gelukkig, deze uitzending. Maar we beginnen niet live. We beginnen met een, met een uh, song waarmee hij eigenlijk die finale uh, indenderde. Uh, gemaakt samen met de band. Van Tim Knol. Nee, maar... Is dat niet zo? Nee, zeker niet. Toen wel, toch? Niet samen met hun oh, gemaakt? Nee, joh. Oh, wow wow, wow, wow. Ja, dat heb ik gewoon waarschijnlijk zelf bedacht. Dan. <laughs> nee. Maar uh, Multicolored Angel. Ja. Dat is het wel. Ja, ja zeker. Dat is mijn naam.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 Over for the background as a veil And we're getting drunk while we look into the sunrise Singing songs of men who had it all but in jail Whatever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 20 jaar oud, zanger en gitarist... verkozen tot de beste singer-songwriter van Nederland... en serious talent van het jaar door 3FM. Samen hier aanwezig in Kunststof met zijn vader Simon Postuma, die in zijn jonge jaren faam maakte met het designersduo The Fool. En onder andere verantwoordelijk was voor het ontwerp... van een heleboel Beatles-zaken, maar van een gitaar, piano... platen, kleding en ga zo maar door. Nou, Bob, dit nummer gaat over je vader, over jouw relatie met je vader. Ja. Vertel eens. Klop. Nou, we moesten bij... Um best singer-journalist van Nederland moesten we een nummer maken. Weet je, uh, over... Uh... Huiswerk. Ja, het was huis-huiswerk. En we moesten een nummer maken over iemand van, uh, van wie we hielden. En... Uh... Nou, lang nou, niet. Voor, voor hetzelfde geld had ik een nummer gemaakt over uh, mijn meisje... of over uh, mijn moeder. Maar ik vond het interessant om een nummer te maken over mijn vader... Om, om, want je beschrijft hierin uh, eigenlijk ook wat jullie samen hebben. Bijvoorbeeld reizen die jullie samen hebben gemaakt. Ja. Vertel daar eens over, wat voor reizen hebben jullie samen gemaakt? Nou, vanaf uh, jongs af aan hè, ben ik... Uh, ik ben, uh, we zijn... Ja, Marokko hebben we, hebben we gehad ook. Sicilië. Maar Ma Marokko, Spanje natuurlijk. Portugal en zo. Uh, De US. Maar uh, Marokko was te gek. Ja, dat was toch te gek. Wat maakte dat te gek? Uh, ik weet niet, ik, ik, ben, ik ben ook verliefd op Marokko geworden toen ik er was. Ik, uh, ik, ik weet niet wat het is. En jij, jij was het ook, toch? Jij, jij hebt er niet voor niets een jaar gewoond. Ja, ik, ik heb, lang, ik heb, heb, heb ik vaak in Marokko geweest. Maar daar kreeg ze ook een beetje te koud. weet je nog. Ja, dat was de tweede keer dat dat. gingen. Ja, ja, ja, ja, ja. Toen kreeg je het een, een, te... een beetje te kwaad. Kreeg het, ja. ja, Maar ja, kreeg je te het, kwaad ja, mee? Psychische problemen. Je tikt de hele tijd Sorry, zo met je vingers me. en dat, komt dan, dat geeft niet... maar dat komt met de microfoon binnen, dus dan wordt iedereen heel nerveus. Maar toen kreeg je het een beetje te kwaad? Ja, ik weet niet, psychische dingen. Je wilde weg of je ja, wilde daar ja, niet wel. zijn? Ja, ja. Ja, ja. Wat, maar het wat... werd gewoon heel goed opgevangen. Dat is probleem. Nee, jullie hebben veel samen gereisd. Ja, en Californië, zijn... ja? Mexico. Uh, uh, uh, ja, ja Marokko dus, ja, nee, ja. Maar het Syrie, was gewoon... Het was, de, de, de, de eiland, eiland, Sicilië. Sicilia. Dat, zei ze, dat zei ik net yeah. yeah. ja. ook. Want dat geeft ook wel aan dat jullie heel close zijn... waar we het net ook al over hadden. Probeer eens jullie relatie te beschrijven... behalve van ik hou zoveel van hem en ik hou zoveel ja. van hem. Gaat het, gaat het veel dieper dan dat, weet je? Ik bedoel, je bent gewoon... Het is mijn vader. En uh, buiten dat het ook mijn vader is... zie ik je ook wel heel erg als een vriend. We kunnen ook samen een borrel drinken. Weet je? Mm -hmm. En uh, lachen. Als een al gek en, en, en huilen. huilen ook. Tuurlijk. Ja, nou ja, ik, ik, ik denk dat het allemaal niet zo... Het gaat voor mij niet zo veel dieper. Het heeft niet een diepere laag. Veel diep, dieper lager. Het, het, is, het is gewoon zoals het is. Vader, zoon. Het dit is alles. Ja maar, gezegd. Ik krijg, wel. Ik, ja, maar ik krijg de indruk, Simon, je hebt ook twee dochters uit eerdere relaties, ja, ja, die ja. ook veel ouder zijn uh, dan Douwe Bob. Ja, ja, ja. En door omstandigheden waardoor je niet betrokken bent geraakt of geweest bij de opvoeding van die kinderen, dat je dat min of meer driedubbel en dwars in hebt gehaald bij Douwe Bob. Klopt dat? Nou, niet, niet dat ik ze aan. Mijn meisjes heb ik ook uh, met mijn steentje bijgedragen. En met, met, met, zoals ik in Californië woonde, Rosalie kwam altijd bij me. En Johanna woont nu. Ja, maar de moeder ging weg enzovoort, enzovoort. Maar godzijdank uh, heb ik ook op uh, round mee, weet je. Ja. Want die, die woont wel ik... dichtbij. Ja, natuurlijk. We wonen allebei in de Pijp. Ja. El Pipa. In Amsterdam. En El... jullie zijn gewoon, jullie trekken gewoon heel veel samen, samen op. Ja, wel, toch wel. Ja. Ja. En dat betekent dat je elkaar ook heel erg beïnvloedt, bijvoorbeeld in muzikale smaak en kennis. Ja, dat heb ik helemaal van, de, van mijn ja? vader gehad. Ja? Vertel eens, wat, wat is je muzikale ja. opvoeding geweest? Nou, uh, heel breed eigenlijk. Ik, uh, ik ben nog ook uh, een beetje van, van country en oude, oude blues en klassiek veel. Uh, naar ook gewoon uh, New Age. want Mijn vader is ook helemaal gek van New Age beats en zo, toch? Ja, je ja, houdt ja, van... Oh, helemaal snatches, snatches, snatches. Nou, helemaal <laughs> gek. Nou, hé, hey, hallo, als, als, als jij een mooie een goede beatplaat hoort weet je zo'n houseplaat yeah. of zo. Ja, <laughs> yeah, definitely. Dat, dat vind je echt te gek, ja, toch? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Dus het is gewoon het bekende repertoire: de Beatles enzovoort. Crosby, Stills enzovoort. Nou, Nessingham. Ik ben niet heel erg opgegroeid met de Beatles. Oké. Okay. Moet, moet, moet ik zo zeggen? Nee, hè? nee. Je hebt eigenlijk nooit veel de Beatles gedaan. Ja, dat is gek, is dat? Misschien omdat ja. je er zelf helemaal. Uh, ja. Was je het een beetje <mog> zat, Simon? Al die Beatles, de hele tijd? <laughs> nee, ik, die periode... Ja, het, sloeg, ja, het tikte niet zo bij, dauw op, dauw op aan, weet je, mm. op de Beatles-situatie. En ja. het was ook een beetje voorbij, hè... LOL, well, well. nee, nee, echt nooit echt... biedt ons nooit af eh, voorbij natuurlijk. Nee, dat bedoel ik, maar whatever, you know, forever. Nee. <laughs> je ziet hem zo naar, hè? Nee. Nou, nu je toch zo bezig bent, dan kunnen we ook wel even een heel klein stukje horen... van, van die hit die jou uiteindelijk nog steeds revenue ah, oplevert. so you! Je doet hem zo live. <laughs> Siemen, Siemen hè? want dat was toen nog S-E-E-M-O-N. Ja, Siemen, hè? je yeah, weet Siemen. wat dat betekent, yes, hè? Of course, honey. Oh, oh well not. <laughs> uh, Siemen en Rijken, en uh, dat was een hit, ja, dat krijgt hij nog steeds, uh, volgens mij... Maar krijg je er nog steeds royalties van, hè? Of, ja, uh... nog steeds. Inderdaad. Ja. Ja. Ja, het is gewoon een mega hit geweest. Laten we even luisteren naar I Saw You. op deze uitzending, als u denkt, hé, hey, dit is nou net die ene song... die mij bij mijn liefje heeft gebracht ooit. Want dat is een, een klassieke love song eigenlijk, Simon, toch? Dat is het. Nou, Dan kunt u dus naar onze website gaan, radiokunstof.nl. En uw reactie, uw vragen, uw opmerkingen, radiokunstof.nl. Daar kunt u dat achterlaten. Of u kunt twitteren, hashtag radiokunstof. Douwe Bob is hier in gezelschap van zijn vader, Simon Postuma. Uh, allebei een uh, enorme staat van dienst. Douwe Bob die speelt zijn hele leven lang uh, al muziek eigenlijk. En Simon eigenlijk ook, dat horen we nu net. Piano bijvoorbeeld. Het is, jij mimt eigenlijk allerlei antwoorden, Simon, die je op de radio niet ziet. Maar hij is begonnen met piano, dat wil je zeggen. Ja, vertel eens, hoe is dat gegaan? Ja, hij, uh, ik, had een, ik, ik rommelde een beetje aan de piano. En daar kwam er nooit aan. Te, hij keek alleen maar naar. Op een gegeven moment toen legde hij zijn vingers op die piano. En toen had hij gewoon uh, niet één, twee no noten naast elkaar... zodat het vals klinkt. Hij maakte onmiddellijk... Een terts. Een, een terts. Of een, een, een, een, een, een, ja, een harmonische um, uh, belevenis. Ja, wat kinderen eigenlijk helemaal niet Nee, Nee, absoluut. Nooit bang, bang. Sorry, weet je wel. Bang, <laughs> bang, bang, bang. Nee, het was met... Boem. Hij speelde meteen piano. Ja. En was jij... Keek jij daarop van op? Zat je meteen ja, recht op de stoel? Ja, ja natuurlijk. Nee, toen ging ze naar toen ging naar Maria. En daar kreeg je de klassieke opvoeding. Op dat is dus niet Maria Magdalena. Dat nee, is dus een... een Maria. <laughs> Maria heette ze. Ja, Maria van Lier. Ja, ja Maria ze. van Lier. In de Anje Lierstraat. In de, Lierstraat. In de van jo Jordaan. In de Jordaan. Ja, in de Jordaan. En zij gaf les. Zij, zij gaf les. geeft nog, nog steeds les. Nog steeds. Denk maar denk ik, het was klassiek piano. Ja, klassiek. klassiek, ja, klassiek. Leren. Ja, ja. En waar, waar moeten we dan? Dus fury en alles wat daarbij hoort. Ja, ja klassiek piano. Hè. Ja, ja, en dus ja. Uh, vond je dat leuk? Ja, heel. Ja. Zeker, tuurlijk, ja. Ik, uh, ik hou nog steeds heel erg van kla klassiek. Ik vind het mooi. Wat is het moment geweest dat je dacht, uh, ik ga switchen op genre? Ik... Nou, ik ben niet geswitcht Ik ben, ik ben uh, op een gegeven moment heb ik klassiek wel laten vallen. Maar ik ben, uh, op een gegeven moment uh, speelde ik klassiek een aantal jaar. En toen dacht ik, nou, nu wil ik er ook wel jazz bij. Ja, puur omdat ik het mooi vind Weet je, mm -hmm. gewoon, ik vind het mooie muziek, jazz, ik vind het te gek. Dus toen ben ik uh, jazzpiano gaan uh, spelen bij een andere leraar. had ik op een gegeven moment twee keer per week les. En uh, toen heb ik toch, toen werd het, ja, het vanzelf, hoe, hoe, dat, hoe dingen, dingen gaan, weet je. Mm -hmm. Ik ben gewoon steeds meer naar jazz gaan gaan neigen, lichte muziek. En uh, toen heb ik uh, klassiek toch laten vallen. En uh, toen ben ik doorgaan met jazz. Ja, en dus daarna ging... ben je ook, heb, heb je ook de gitaar opgepakt? Of was die er toen al? Nee, die heb ik opgepakt toen ik een jaar of vijftien was. Jerry Lee was, ja. Lewis. Ja, Jerry Lewis. Die heeft ervoor gezorgd. Ik was, uh, ik was een jaar of negen of zo, denk ik. En toen nam mijn vader me op, um, op zijn schouders. Ja, toen speelde Jerry Lee Lewis ergens. En toen er doorheen banen zo weg door het publiek. En Zodat toen... je het ook kon zien zodat ik kon zien hoe hij bezig was daar. En ik ben natuurlijk, ik ben sinds, sindsdien ben ik. Uh, dat was mijn kennismaking met rock and roll. Ja. En ja. boogie woogie en zo. Uh, weet je, en dat is, dat is bij mij echt. Dat sloeg in als een bom. Ja. <tied> Simon zat daar echt een bewust beleid achter. Want dacht jij meteen: van nou, dit is een jongen met talent en ik moet hier gewoon ja, mee je, aan het werken. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik was me zeer bewust met die ouders. Maar denk je. Als je zo'n jongen hebt, die, die, speelt gewoon, die speelt gewoon muziek op de, de, de, de Gaat niet boem, boem, boem op de tafel. Op de, op de, op de, op de, hoe piano. heet dat ding? Het piano. Zo heet dat. Het. <laughs> <laughs> het is wel goed dat jullie elkaar souffleren, door deze Ja, uitzendingen. toch? Hey, ja, daar, daar. Daar ben je. Ja, maar wel. we hadden het voor de uitzending erover dat hij ja. uh, na, naar jouw idee hij heeft een absoluut gehoor. Ja, nu, Daar wow. gaat het dan over, hè? Ja, Ik, ik, ik, ik, ik heb geen absoluut ik gehoor. Ik weet niet zo goed wat dat is eigenlijk. Nee. Nou, dat je iets hoort en dat je het meteen kunt spelen. Nou, Oké, okay, dan, ja, dan, ja, dan dat kan niet. Dat, dat, dan heeft hij dat, ja. Dat heeft hij, dan heb je dat. Als dat... Ja. Ik wist nooit wat dat is. Het absolute... Nee, een absoluut gehoor is heel, heel, wat, heel wat anders, jongens. Ja, ja, Oké, okay, ja, ja. mis... ja. ik, ik ga er eens even rustig voor zitten. Nou, je een selectie. Een absoluut gehoor is dat je... Tuurlijk betekent dat ook dat je iets hoort. Ik heb ook een beetje gelijk, hè? Ja. Jawel. Moet voor voorjaar zeggen. Oké, een beetje. <laughs> een beetje. Maar het betekent, ja... Weet je, het betekent dat als je, als je bijvoorbeeld een noot speelt... dat je gelijk hoort welke noot het is en zo. Weet je? Dat doet erbij, ja. Heeft ook heel ja. erg met je solfège te maken. En uh, ik heb absoluut geen absoluut gehoor. Maar goed, laten we dan in ieder geval constateren dat je een talent hebt. Dat is door je vader in ieder geval tijdig gespot en, en aangemoedigd. Uh, en... Het grappige is eigenlijk dat ik de indruk krijg... dat jullie allebei uh, min of meer het product zijn van de jaren zestig... terwijl uh, Simon uh, ver daarvoor is geboren en uh, Douw Bob ver daarna. Maar dat jullie eigenlijk in, in het midden elkaar ontmoeten op een bepaalde manier muzikaal. Klopt dat? Dat jullie echt bij de jaren uh, ook horen. Ik weet niet. Ik weet niet of je dat zo kan zeggen. Nee. Misschien is het, als, als, nou, wij wel. zijn één ding, wij zijn een soort een eenheid. Mm -hmm. Ja, ja, maar, nee, maar ik bedoel over de jaren zestig en zo. Ik denk, ik vind dat, het, ik vind dat een beetje kort door de bocht. Oké, okay. op een, op een kom maar met de nuances. Okay. <laughs> Daarvoor ben je hier. Ja. <laughs> nee, niet dat ik het me meteen wil opstellen of zo. Maar ik bedoel, ik, ik, ik ben niet een jaren zestig muzikant. Je bent schatplichtig aan de jaren 60. Ja, Absoluut. Waarom? Nou, ja. alles, je, je bent, je bent uh, alles. Ik heb, ik heb, ik heb ook, ook naar de jaren 80. Ik heb, G uh, ik heb ja. Peter Gabriel en Security Policy en shit. Dat heb ik ook helemaal op, ja. Ja, ja. opgegeten, ja. joh. Ja. Weet je? Ik bedoel, dat neem ik ook mee. Pook, maar ook, ook mee. muziek. Radiohead, dat heb ik ook helemaal kapot geluisterd. Het ja. zijn allemaal dingen. Ik weet, ik, ik, ik ben geen jaren 60 muzikant. Nee. Zullen we gewoon naar jouw muziek luisteren? Zullen we het doen dan? Nou? Ja, we gaan Leuk. naar live muziek luisteren. Standing Here Helpless. Ik heb het eigenlijk speciaal aangevraagd... omdat ik een enorme fan van dit nummer ben. Ook door de... I love ja, het is song. een schitterende compositie. I het love zit er allemaal song. in. Maar we gaan er eerst naar luisteren. Douwe Bob gaat spelen en zingen. Iets wat hij zelf ook onder andere heeft laten horen... in die, uh, die singer-songwriter contest van Giel Belen. En... Dit is het nummer. Standing here, helpless. Nah. Sorry, I'm not the one. And I'm not your savior, not strong enough to lean on. And yes, I'm ashamed of turning my. Back and run, but I'm not your father or long-lost son. I'm not the one. And I'm not a good lover. I'm just a fool. When you're drowning, I'm not the lifeline to pull at sea. I'm not free enough myself to set you free. I'm not your savior. Cause I'm You had the time to flee To places where I'll never be But somehow you believed in me And standing here helpless at the end of my arms stretched out. Look me in the eye, oh brother, when you shoot me down. I ate the cake, I burned the flag, I burned it all. But what the heck? I'm only temporary. Just like you, just like you, just like you And wipe that smile off of your face Cause I can change your dreams or get the dreams you chase. I can't bear your white golden crown. Cause after all, you're just a shade on the wall like all of us. Another shade on the wall like all of us. And standing here.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 What the heck, I'm only temporary. Just like you, just like you, just like you. Yeah. We zijn even uitgeschakeld hier, hè, wow. Simon. Wat wow. mooi is dit, hè? Ik uh, droom weg. <laughs> ja, ik zag het. Je had je ogen dicht en ja. je was in een andere wereld. Dit is niet een, ja. een, een gewone song. Dit is een muzikaal epos, wat uh, Douwe Bob hier vertelt. Ik denk het wel. Ja, en wat hij... Het, heeft is, heel, heel, het is heel gelaagd. Het is, het is zo uniek ook. Ja. Vertel je, eens, wat, hoe, hoe, hoe, hoe is dit nou, geboren, dit nummer? Dat kan je niet nee, dat geeft niet. ga ik toch <laughs> gewoon proberen. Probeer het. Hoe dit nummer is geboren? ja. Ja, denk je. Um, ik weet het niet. Dat zijn gewoon... Je namen. zei het al, Simon. <laughs> ja, het is een gevoel, hè. Ja, ik weet het niet. Een gevoel. Een gevoel. Een gevoel. En, en, en, en, en, een gevoel. Ja, Klopt, mooi. En weet een je gevoel, nog welk man. gevoel je wilde, uh, wilde uitdrukken? Waar je, wat binnenviel? Nee. Je gaat gewoon zitten met je gitaar en het gebeurt. Als een schilderij. Ja. En zelfs een schilderij. Jij schildert, hè, Simon? Ja, wat dacht je? En het ben heeft... <laughs> ja, tuurlijk ben ik een schilder. Jij geschilder. bent schilder en, en heeft, er, <laughs> heeft dat iets met elkaar... dat componeren en dat schilderen, heeft dat iets met elkaar? Ja, het is een schilderij wat hij maakt. Dat is gewoon een, een, een, een image, een gevoel, een ritme. Het is, het is niet zozeer, weet je... Ik, ik, ik schrijf wel heel veel nummers over wat ik meemaak en wat ik zie en hoe ik, daarover, hoe ik daarin sta of zo. Maar heel veel nummers zijn er... Klinkt heel raar, maar heel veel, heel, veel, heel veel nummers moeten ook gewoon gemaakt worden. Of zo, weet je? Dat is heel raar. Maar ik bedoel, dit, dit, dit nummer, dat wilde gewoon gemaakt worden. Uh -huh. En ik deed dat gewoon dan. Ik, ik, had, ik, ik had niet zoiets... Tuurlijk, het zal vast wel weer onderbewust zijn of zo zijn... van dat ik iets voelde of zo, maar... Wat gebeurt er? Is er euforie en opwinding... als je dan zoiets kunt maken als dit, wat we net horen? Ja. Euforie. Ja? Ja. En ook heel erg... heel naar... kan het ook heel erg zijn. Het is, ook toch een, het is een soort van ver, verwerkingsproces wat je hebt. Heb, heb ik in ieder geval. Want je stopt gewoon alles wat je hebt stop je in zo'n nummer. En als, je daarmee, als het erin zit en het is klaar, dan ben je ook gewoon leeg. Hè? Dan loop je gewoon leeg. Want je loopt leeg in, in zo'n nummer. Mm -hmm. Dat is wat er gebeurt gewoon. Oh. Uh, net zoals wat jij waarschijnlijk met een doek hebt, toch? Yeah. Ik bedoel, je alles, dat, dat zuigt gewoon energie uit je. Dit nummer heeft ook heel veel woede in zich. Hè? Heel veel, heel veel woede, ja. Uh, het is iemand die uh, push me, pull you, uh, aantrekken, afstoten. Ja. Is... Dat is inderdaad wat het is, ja. Het is... Het is... Expre expressie. Ik, ik, ik, ik wil wel, maar ik kan niet, weet je. Zo'n zo, zo soort ding is het heel plat gezegd. <laughs> ja. Ja, ja. Past dat eigenlijk goed bij jou? Ja. ja. Ik denk dat dit wel echt, um, echt een nummer is dat wel heel erg goed bij mij past. Een soort lijflied? Ja, een beetje wel. Ja. Want, ja. want trek die contouren op van de jongen die jij bent. Wat zei je? De contouren van de jongen die jij bent, trek die eens op voor ons. Kleur die eens in. Wat voor jongen ben jij? Wat voor jongen ben ik? Ja. <lacht> Simon begint <lacht> te lachen. Die denkt, oh my god. Nee, nee, nee. We gaan lekker door. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> nou ja, als je, als je bijvoorbeeld... Ik weet niet, dan moet ik de tekst er even bij hebben als, weet je... I'm sorry, I'm not the one. Ja. Dat is, expressie... dat is gewoon hoe ik, hoe, ik, hoe ik me voel ook gewoon. It's I'm, not your... sorry. I'm not your savior and not, uh, not strong enough to lean on. Ja, dat gaat dus over iemand die niet een heel sterk zelfbeeld heeft. Oh. Ja, ja, inderdaad. Kan, maar ja. dat wel heel heftig uh, uh, communiceert, naar buiten brengt. ja. Het uh, is ook een schilder, I'm, I'm not a good lover, I'm not a fool. Of uh, I'm not a good, good lover, I'm just a fool. Mm -hmm. Ja, ik, uh, ik weet het niet. Zo, zo voel ik me op dat moment. We hebben jou ook uh, natuurlijk bezig gezien... in, uh, in die contest uh, voor de beste singer-songwriter. En toen viel ook, viel ook op dat je... je bent gewoon een heel uitgesproken uh, karakter. Er waren mensen die wat meegaander waren dan jij. Laat ik het zo formuleren. Yeah. En Dat is denk ik een understatement. Uh, hoe heb jij dat zelf ervaren? Dat dat zo uh, met een camera erbij wordt alles tien keer groter. Ja, ja dat, ik wist dat niet voordat ik daarmee ging, doen natuurlijk. Nee, natuurlijk. Ik bedoel, niet. En dan zie je terug van, van wat, wat jij denkt dat best wel een normale reactie is. gewoon. En dat is dan, uh, als je zelf dan later, later hoort en dat je oeh dat had ik misschien wel iets uh, subtieler aan kunnen pakken. Om wat voor ofzo? dingen gaat dat dan? Ja, zoals wij de grote vakker noemen of zo. Ja, huh. Want dat was wel... You, right. Ja. Yeah, well, yeah, I, you have may, a right. Well, may, yeah, maybe I was right, maar ik had het niet, natuurlijk niet zo. Ja, Even minuut. voor de duidelijkheid, uh, Boudewijn de Groot was een van de mensen die commentaar mocht geven. En op een gegeven moment moesten jullie een... Wat uh, moesten jullie nou ook alweer maken? Moesten een, pro een protestlied maken? Precies, omdat hij natuurlijk de vader van de protestliederen uh, uh, is in Nederland. Yeah, uh, whatever, en toen ging jij een lied maken en hij zei... nou, dit is geen protestlied, dit is een levenslied. Ja. Jij had, die song had jij een paar dagen... of die had jij geschreven voor een vriend die net was overleden. Ja, ja, ja, klopt. En ik, ik vond het wel een protest-song. En ik uh, res respecteer Boudewijn de Groot ook heel erg. Ik vind zijn nummers te gek. Jij bent ben groot ook... geworden met Verdronken Vlinder. Inderdaad. Ja. Ik vind het prachtig, meneer de pre-president, natuurlijk. Dat, ja. dat is dan het protest-nummer. Ja. Maar het viel verkeerd, hè, zijn opmerking. Zo van, uh, dit is helemaal geen protest -song. Ja, ja vooral de manier waar, waar, waarop hij het zei. Hij, hij zei zo van, uh, nou, dit is natuurlijk helemaal geen protestnummer. van, oké, okay, gewoon... De Pups. dood, de ja. dood. Alsof je niet uh, protest kan hebben. Zijn, uh, zijn vriend had hij net begraven. Ja, het was een protestlied tegen de dood. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ik kende ja. trouwens de groot uit, uh, uit Los Angeles. Ja. Die heb je daar ik al heb hem, Ja, je, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb hem betrapt. In een hele rare situatie. En, uh, ja, sorry, hij voelt, ja, en daarom pakt hij het douwen. Denk ja, je echt dat ja, dat, hij ja, een dat was? Weet ik zeker. Ja, dat weet ik zeker. Maar nee, herinnert nee. hij zich dat ook nog oh, yes. eens? Oh, yes. Ik dissociëer me hiervan. Oh, yes. I'm sure. I'm sure. I don't. Yeah. I know what I'm talking about. Ja. Gaat het over vrouwen of over drugs? Vrouwen. Oh, oké. Okay. Nou, ja, goed. <laughs> vrouwen of drugs, yeah. <laughs> ja. Dat ja, zijn toch? de enige twee dingen waar het over kan gaan. Ja, het is, is vrij simpel, één tweetje. Yeah. Maar, uh, hoe zat jij daar nou als vader naar te kijken, Simon? Want jij, zit je, jij, was, jij was ook een beetje boos samen met, met, met Douwe Bob... Uh, over die hele scène in... Uh... Met uh, De, de groot. groot. Ja. Nou weet je, zal ik het eens zeggen dan, Douwe Bob? Ik, uh, ik, weet niet, ik weet niet wat je gaat zeggen, okay. maar pas op. It's not scripted. <laughs> ja. Nee, uh, ik uh, woonde in L.A. En uh, ik had een vriendin. En die vriendin had een vriendin. en Die was weer een vriendin van De, de Groot. En hij zei, hé hey Simon. En ik reed in mijn auto weg. En uh, zei zei, mijn vriend woont daar. En zei, nou, ga even kijken. En dat was uh, de groot, uh, hoe heet hij? Boudewijn de Groot. Boudewijn. Ja. En uh, had ik, wel, ik had een album, we een album cover voor gemaakt. Mm -hmm. Een album cover gemaakt. Ja. Simon en Marijke. Ja. En toen kwam ik bij hem. En, en toen voelde hij zich een beetje betrapt. Want hij, hij woonde er niet lekker. Ja, ik dat weet het echt. allemaal niet. Weet je. Ik bedoel, ik, daarom bedoelt, ik kan maar uh, echt uh, niet mee Er wordt mij nu iets vragen, Ik geef nu okay. even, uh, je even antwoord. Maar verder, niks: uh, prachtige schri schrijver. Trouwens een zanger. Ja, zijn schrijver was een ander. Als Lennart Dijk natuurlijk. Maar ever. Hij is niet eens de schrijver van zijn nummers. Nee, Lennart Neig is de... Ik kom nu een hele brede... je ja, ik, ik moet dit menen, ja. ja ik wist het helemaal ja. niet. Oké. Wat de fuck deed hij daar dan? Wat hey, deed hij bij de beste hey, was... van Nederland? Wie is hey. hij dan om te judgen over andermans nummers? Alsnog wordt hij nog kwaaier. Ja, hier word ik wel boos van, ja. Waarom zou hij dan zeggen van... Nee, nou, dit hij is, is geen protest? Hij is natuurlijk wel een man die, die echt het gezicht is... en de stem is eigenlijk van die, van die hele protestzong-generatie. Oh, dat is toch zo? Is dat Donovan van Nederland? Donovan hey, that, is, is wel heel goed. Dat is gewoon de Donovan maar, van Nederland. Ja, Donovan schreef wel zijn eigen, eigen nummers Ja, maar hij verdronk in L.A. Nou ja, ik Simon, betrapte hem. Ik betrapte hem. Ja. Weet Jij denkt, en... de wraak is zoet. Oké, okay. We ik weten het niet. We kunnen ik dit ook niet checken. Hij mag wel reageren op deze uitzending oh. via radiokunstofpunt. Please, oh, please do. Please misschien houden do. wij een groot evenement om dit uh, misschien recht te trekken of juist niet. Maar in ieder geval, wat wel zo is... is dat jouw moeder, Douwe Bob, en jou Ex-vrouw Simon, die zei al: die twee mannen lijken op elkaar, want ze zijn allebei best wel heavy. Zij ze dat? Ja. Dat kan. V vinden jullie dat zelf ook eigenlijk? Hey, in kilo's, bedoel ik? Hey, nee, hey, niet in <laughs> kilo's. <laughs> ik wou nog eventjes naar die jaren, uh, Simon, dat jij. Um, um, ja... Je creatieve, je bent alle jaren creatief... maar die jaren, waar je, die, jaren waar we, die je beschrijft in A Fool's, wat je zei... dat je helemaal midden in, in de scene zat, in de, in de popmuziek enzovoort. Hebben die jaren jou behalve goed ook wel een kwaad gedaan, schade aangericht? Nee. Nee, geen schade, het al. Alleen maar, uh, het heeft me inzicht in, in gegeven. En het heeft me ook nader naar mezelf gebracht, naar ja? mezelf... Wie ik was. Uh -huh. Want ik deed ook allerlei dingen die ik eigenlijk niet kon, weet je. Ja, dus ik, ik, ja ik maakte... Uh, ik, uh, Godzijdank Douwe Bob kan... Muziek maken. Ja. Ik heb, maar ik heb ook nog Simon en Marijn, I saw you. Ja, dat hebben we net gehoord. Ja, weet ik, ja, dat ja. weet ik. Maar het is toch belachelijk dat dat er gebeurde. Ja. Dat deed ik gewoon. Dat, ik weet niet waar. Ja. Dat... Ja. Heb jij eenzelfde soort uh, muzikale talent als je zoon eigenlijk? Of... Oh nee, nee? Nou, Bob is aardig. nee. Niet te vergelijken? Eh, niet te vergelijken met nee. mij. Nee. Ik kan totaal niet schilderen. Nou, ik voilà, daar laten hebben we ja. het. Ja, ja. Nou, daar heb ik ook moeite mee trouwens. Maar, maar het was ook, een, en, en dat getuigt ook jouw boek. Uh, het was ook een tijd, ja, gewoon heel veel drank, drugs. Uh, noem alles maar op. Sure. En dat heeft tot op zekere hoogte toch wel een verwoestende werking. Heb je daar nog. Uh, last van of last van Nou, ik denk je, hoe je zit bij zit hier? Nou ja, ik kan net zeggen, je hebt een bloedmooie vent van... Uh, <laughs> van 72. <laughs> 73? 73? Ja. Nee, niet kwalijk. Ja. Maar, hoe, hoe vind 73, je dat je... Ach, ach, ach, ach, 17, dan ben ik ja. de 100. Ja. Dat... Maar hoe vind je dat je daar zelf nee. bent uitgekomen? Eh... Nee, nee. uh... Ach, weet je, nou, wat denk jij? Je, ik zit hier. Nou ja, ik zie aan de buitenkant niet zo heel veel... Je bent heel slank, mager, mag ik wel zeggen. Ik denk dat je af en toe iets vergeet. Ja, dat heb ik wel, ja. Maar dat, dat is misschien dat, gewoon dat, de ouderdom? Dat, ja, dat is de ouderdom, hè. Ik vergeet dingen en zo, ja. En misschien, uh, ja, dat, dat is eigenlijk wat ik zo op, met het blote oog als niet-arts kan constateren. Hoe denk jij erover, uh, Douwe? Nou, helpt mij daar wel in, hoor. Ik hou van mijn vader. En ik bedoel, hij heeft een keuze gemaakt in um, zijn leven, meerdere meer keuzes uiteraard. En um, hij heeft een mooi uh, leven gehad en hij heeft nog, nog steeds een heel mooi leven. En um, weet je, het is op een soort van kleine op een, minder, het is op een klein niveau is het gewoon van uh, live fast, die young ding. Ja, zo. Ja. Weet je, ik bedoel, als ja, je... Zo jong is, uh, hij is nog nee, wel ja, 73. Nee, 70 70 nou, daarom, zeg ik ook, daarom zeg ik ook dat het op een klein kleiner niveau, niveau is. Niveau is. Mm -hmm. Het is gewoon een soort van... Um, ja, je moet toch op een gegeven moment... Je betaalt nu een beetje de prijs voor... Uh, Groter mislepend leven. Voor een ja. heavy life, ja. Ja. Is dat, dat iets? Gek. En anders dan had hij dat boek nooit kunnen maken. Ook, weet je? Nee, en dan komt had hij die tijd niet meer. Het vervolg een boek. komt ook, hè? want yeah. dit, dit boek houdt, en het is een ongelooflijk dik boek, maar dit houdt op als je ja, eigenlijk weer neerstrijkt in Nederland. En maar die, al, het hele tweede deel van je leven gaan we nog lezen in een volgende uitgave. Uh, yeah, uh, ook weer bij Absolutely. uitgeverij uh, de yeah. Nieuwe Amsterdam. Uh, ja. uh, New Amsterdam. Ja. Yeah. Ja. Ja. Als jij daarnaar kijkt, nou, Bob, naar naar hoe je vader heeft geleefd, is dat dan een voorbeeld voor jou? Ik bedoel. Kan jij je voorstellen dat je ook zo heftig... Uh, want het is ook heftig geweest. Ik kan het alleen maar wensen. Ik vind het een pracht, prachtig leven. Ja, sorry. Ik vind het een heel mooi, een ja. Een heel mooi leven, ja. ja. Ik zou het graag... Ah, um... oh, dat doe je. Nou. Ja, dat komt is dat heet, dat, heet dat een, een rock'n'roll leven? Of? Nee, dat ik weet ik niet. Het. Nee? Ja, ik kan het allemaal allerlei namen geven. Ik denk, ik denk, dat, het, ik denk dat als... Een leven. In die, ja, terminologisch. Als je dat zo zegt... Toch? Zijn het wel uh, rock'n'roll uh, kunnen noemen, denk ik? <lacht> ik, <het> <lacht> ik zag dat jij, gekap... dat jij op je donder kreeg tijdens die Giel Beelen contest, singer-songwriter contest, voor het feit dat je een biertje drinkt voor een optreden oh ja. en dat soort dingen. Ja, ja, ja. ja wat, wat, wat, wat gevoel kreeg jij, welk gevoel kreeg je daar nou zelf bij dat je gekapiteld werd? <tieft> Bekijk het even. Ik weet het niet. Ik vind het... Ik, um... Je vader heeft al antwoord gegeven. Ja. Nee, nee, hey. uh, uh, We zijn één, maar ik heb nog wel een eigen mening. Ik respecteer Andermans mening. Weet je? Net zozeer als dat ik ook weer, om heel even terug te komen, de mening ontzettend respecteer van meneer de Groot. Ja. Ontzettend. En ik hou van zijn muziek. Ik vind het allemaal mooi. Maar. Weet je, dat is mijn, mijn, mijn mening is daar, daarop. En ja. ik vind, en ik ben het gewoon met heel veel dingen niet eens. En, uh, En daar betaal je, ik, is en soms, en betaal je is soms een prijs voor, toch? Of niet? Ja, sowieso. Ja, veel. Weet je, ik, ik, ik krijg brieven opgestuurd. En, uh, En uh, cards. Ik kreeg laatst een kreeg, kreeg, kreeg ik een postcard met uh, op de ene kant een Boeddha. <laughs> dat is allemaal, En soms... Ja. Een soort van je moet de rust in jezelf gaan vinden, douwen. En dan op de andere kant werd ik helemaal de grond ingeboord. Weet je, met. Uh, Kapotgescholden. Kapotgescholden, ja. Echt waar? Ja, ja, heel. Dat is belachelijk. God geschonden zei je dat? Kapotgescholden. Gescholden, Ge okay. gescholden. Ja, echt, ja, echt waar, joh. Belachelijk. En, dat, en, dat, en dan heb jij het gevoel. Dat roept jij blijkbaar op, dus? Ja, blijkbaar. Nou, kom hem maar halen, weet je. Ja, liever, liever niet. We zijn nog niet aan het einde van de uitzending. Ik wil heel graag nog jou, jouw volgende live nummer. Want jij hebt mij aangekondigd dat je iets gaat zingen... waar je zelf van zegt van, nou... Ja, dat vind ik een van, een van de mooiste nummers ja. die ik heb gemaakt. Ja, nou, dat wil ik heel graag horen. Oh, wow. Ja. Hoe ja. heet het? Stone into the River. Het is een nieuw nummer en het komt ongetwijfeld op je, op je album. Deze komt zeker weten op mijn ja. album, ja. Ga je mag graag. Mag ik Ja, graag. Douwe Bob. Singer songwriter... De beste van Nederland maar meteen. Ja. En uh, dit is dan volgens hem de beste song van de beste singer-songwriter. Oh, ik moet hem even stemmen. Oh, hij moet even gestemd worden. Nou, dat kan. Simon, vertel jij eens wat leuks. Het is een ontzettend uh, avontuurlijk om uh, de uh, Douwe Bob zijn vader te zijn. Dat natuurlijk. lijkt mij ook, ja. <laughs> ja? Het, bevalt ja het, het, je, het bevalt heel goed. Het bevalt helemaal. He? Ja. Ja, maar wel. herken jij jezelf ook in hem? Ik bedoel, zie jij gewoon. Oh, eigenlijk, absoluut. Ik heb foto's van jullie gezien. Jullie lijken gewoon. In, in, in jouw jonge jaren lijk je gewoon precies op oude Bob van de ja. zon, eigenlijk ja. op jou. Ja. Ja. Waarin lijkt je het meest op hem eigenlijk van jezelf? Gevoelsmatig. De poëzie ook, hè? Hij is een poëtisch... Ik ben ook poëtisch. Ik schreef, ik schreef. Toen ik 15, 16 jaar werd... begon ik schreef, um, uh, gedichten te schrijven. Ja. Ja. Nou, hij is, hij, is, hij is gek. Ik, ik kan niet... Uh... Later begon ik aan muziek enzovoort. Want ja. dus je, je speelt wel piano. Hè? Ja. Maar niet, is maar niet, niet dit. Nee, ik ben geen douwbop. Het is dus, uh, zoveel meer... Uh, uh, laten we zeggen. Ja, te getalenteerd. Mm -hmm. In de muziek, weet je. Ik, ik flirtte ermee. Heb je ook kansen laten liggen eigenlijk? Heb je het idee? Of? Nee, ik heb veel opgepikt. Juist ik teveel? Was. Ja, mijn rug, mijn rug ging door mijn rug heen. <laughs> ik, ik, ik, ik, ik trok, te veel bagage. Ik, ik trok het, dat is waar, ja. ja. Ik kon het niet waarmaken. Hij kan het waarmaken. Mm Hm-hm. Ja, dan gaan. We. Ja, hij heeft hem gestemd en we gaan nu luisteren. Douwe Bob. Oké. Okay. <laughs> While we're talking on the phone, I can smell your sweet cologne.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 And it seems to me As if these stripes I follow on the road Were simply put there Just to lead me back to you And I'm driving in my car Cause dreaming just won't do And I know this time table something different than before cause I know I've grown able to love Fire is too long. Now fall into your arms like a stone into the river. Now fall. Het past alleen heel diep zuchten. Dat zal ik dan nog maar eens doen. Tja, wat, kun je ja, zeggen, wat kunnen we hier nou nog over zeggen? Dit is het wel, hè? Dit was een gebed al bijna. Ik denk dat ik heel lang met mijn mond open heb gezeten Schreel. tijdens dit nummer. Bob. Nee, nee. <touw> fantastisch nummer. Dank je wel, dank je wel. En wat ik ook zo mooi vind is... want we hadden het enerzijds over die woede die in jou huist en die eruit moet... maar aan de andere kant ook die enorme hang... die ongelofelijke romantiek die jij ja. in, ja. in hebt. Ja. Uiteindelijk droom jij toch gewoon... je jij, jij had het ook... voor de uitzending zei je iets over de grote liefde. En... Ja. ja. Het is allebei daar, hè? Ja, zeker. Ja. Ja. Ik... ik... Ik ben gewoon menselijk, toch? Bedoel, ja, ja, ja, ja, iedereen. Ja. Ieder, i, i, i, iedereen heeft ook liefde. En haar, ja, en boede. Nee, je hebt gelijk, je hebt gelijk. Alleen bij sommigen komt het er wat minder. Ja, bij mij komt het er poëtisch, poëtisch. uit of zo. Ja. Ja. En in muziek ook. Ja. Ja, ja. Je gaat nu dat album maken en dat wordt je eerste album. Ja. Uh, en dus dat is heel belangrijk. Dat, daar, daarmee zet je gewoon je handtekening. Wat voor album gaat het worden? Uh, een mooi album, hoop ik. Ten eerste. Ja. En, uh, Ga je het heel anders doen? Uh, uh, zien we eigenlijk dat wat je bij Giel Belen in de singer-songwriter contest hebt? Nou had? ja, dat is, dat is wel gewoon wie ik, wie ik, wie ik ben. Mm -hmm. Dat is wel wat je, wat, je, wat, de, wat je gaat horen. Maar ja, het is toch wel anders. Ik bedoel, ik heb ten eerste een band achter me. Dat is natuurlijk belangrijk. En, uh, Hoe is een groot dat voor verschil. je? Te gek. Ja. Ik heb een te, ge een te gekke band ook. Dus daar ben ik super blij mee. Um, en heb je een soort ideaal van uh, zo moet dat eruit zien. Want je werkt daar nu aan. En je hebt dat niet, laat ik zeggen, binnen twee maanden na, na de overwinning uh, op de markt gebracht. Dus daar nee. wordt echt gewoon even heel ah, secuur aan gewerkt. Ja, klopt. Nee, dat, dat, dat hadden we ook kunnen doen, weet je. Maar ik bedoel. Zo gaat het ook meestal. Ja, in, in, inderdaad, ja. Nou, dat hebben we expres niet gedaan. Omdat ik. Um... Ik ben ook jong, hè? Dus ik huil gewoon. Wat ik, wat ik aan, me, aan, me, aan mezelf merk is dat ik per maand groei. Ik blijf gewoon een groei maken. En elke keer wanneer ik denk van, ah, dit is gewoon het vetste nummer dat ik ooit heb gemaakt. Dan schrijf ik een nummer en dan denk ik, dat is gewoon beter. En ik, ik, ben, ik blijf maar gaan. Groeien gewoon. Ja, dat klinkt heel uh, raar. En, uh, je bent er bang dat je te vroeg uh, al met zo'n album komt en dat ja, er nog mooier in. Ik ben zijn. misschien wel te vroeg. Ik ben misschien wel, ik dacht eigenlijk dat ik te vroeg uh, begon met de beste singers van Nederland. Blijkbaar niet. Want ik heb het gewonnen. Maar. <laughs> ja, nou ja, maar ja. Weet je, ik bedoel, ik, ik ben aan het groeien nog heel, heel erg. En ik ben jong en ik. Ja, maar je bent ook eigenzinnig en je hebt wel heel nadrukkelijk je eigen smaak. Ja. Bijvoorbeeld, je zei voor de uitzending: Nou, het moet in Eindhoven in een bepaalde studio opgenomen worden. En dan doen we het analoog. Hè? Dus je hebt al helemaal toch een sound ideaal voor je. Ja, klopt. Ja, ja dat, dat is wel. Ik, ik weet wel heel goed wat ik. Ik weet in ieder geval heel goed wat ik lelijk vind. <laughs> dat weet ik beter dan wat ik mooi vind want ik weet, in groeve, want ik weet wat ik lelijk vind ja, ja goed, is wel, jou, hou het je over hè? Ja. ja jullie hebben twee tegels voor je en we, gaan, we zeilen nu richting de afronding van dit programma oké okay. uh, we hebben nog even opgezocht Simon Postuma, in 2008 was je hier te gast om te praten over de lotgevallen van jezelf uit het boek Full en toen schreef je op de tegel het oneindige is nu wat eigenlijk een beetje een boeddhistische variant is ja ik vind het wel leuk, nog Ik vind hem nog steeds leuk. Maar ga je dat nu weer op je tegel zetten? Nee, ik ga nu zo. Dat zal ik zeggen. Ja, heel graag. Ga je het zeggen nu al? Ja, hij mag het zeggen ook al. Hij wordt erg. Ja, kom maar op. Droge dromen. Droge dromen? Droge dromen. Iets meer tekst daarover. Droge dromen? Het is over hetzelfde van natte dromen. Hallo. Hmm. Uh, oh, okay. Goedemorgen. Ja, nee, ik ben wakker. <laughs> uh, Simon mij schrijft droge dromen. Wil je dat op je tegel zetten? Wat, wat, wat doe jij daarover? Nou, oké. Uh, het oneindige was toen. Nee. Vaderbashing. Uh, <laughs> <laughs> Vader bashing. Vader okay. uh, bashing. leuk. Nee, ik ga, een, uh, ik ga whatever forever op zo zetten. Ja. Ja, dat is ook, Het komt toevallig ook uit de song van jou. Ja. Wij zijn natuurlijk allemaal verschrikkelijk nieuwsgierig hoe dat album eruit gaat zien. Vooral hoe het gaat, gaat luisteren. Die mannen die hebben nu de lust van hun leven. En er mag gepiept worden. Simon Postma, die gaat vanaf januari schrijven aan deel 2... van zijn uh, historische uh, no werk over zijn leven. Full as I. Dus ik vond het hartstikke leuk dat jullie hier waren. Dat je wilde spelen ook Douwe Bob. Dank je wel. Dank je wel. Ik vond het uh, gek om te doen. Nou, fijn. En uh, zometeen na 8 uur... het marathoninterview van de VPRO. Dan uh, tot 11 uur is dat maar mijn liefst. Duke Veniga die gaat praten met cultuurhistoricus en archeoloog David van Rijbroek. Hij schreef het boek, het boek, over de geschiedenis van Congo. Onder andere, daar zal het over gaan, maar over nog veel meer. Zometeen na 8 uur, hier op Radio 1. Dank, de Postuma. Dit was aflevering 2560. Morgen praten we met dichteres Ellen Dekwits... over haar nieuwe bundel Hoi Feest. Tot dan. Radio 1. Kenstof. NTR brengt cultuur.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 Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vlieg.